Van Panahi wordt de film This is not a film vertoond, verteld in zijn speelfilm Goodbye over een Iraanse advocaat die te vergeefs een uitreisvisum probeert te bemachtigen. Het filmfestival in Cannes begint woensdag en duurt tot en met 22 mei. De openingsfilm is Midnight in Paris van Woody Allen. In Indonesië is de laatste overlevende van het bloedbad in Rawagede overleden. De 88-jarige Saye Bin Sakam overleefde in 1947 een slachting. Die werd aangericht door Nederlandse militairen. Bijna de hele mannelijke bevolking van het Indonesische dorp werd doodgeschoten. De schattingen over het aantal doden liepen uit 1 van 150 tot 400. Bin Sakam overleefde het bloedbad in Rawagede door zich dood te houden. De nabestaanden begonnen vorig jaar een rechtszaak tegen de Nederlandse staat, onder meer om schadevergoeding te eisen. Nederland heeft erkend dat er oorlogsmisdaden zijn gepleegd, maar zegt dat de zaak is verjaard. Sakam kwam vorig jaar naar Nederland om de zaak bij kamerleden te bepleiten. In Urk heeft een klein groepje jongeren vannacht geprobeerd brand te stichten in de flat van burgemeester Kroon. Ze hadden bij een zijingang benzine gegoten en daarna aangestoken. Het vuur doofde volgens Kroon vanzelf. Tijdens Koningin de Nacht, een week geleden, gooide jongeren flessen en stenen naar zijn appartement. De politie greep toen in. De jongeren reageren met hun acties op het strenge beleid in Urk. Burgemeester Kroon besloot onlangs om wangedrag harder aan te pakken. Het weer, het blijft nog lang warm. Morgen opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 23 graden. In de middag vanuit het westen kans op een onweersbui. Dit was het NOS-journaal.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 Dagavond. het beste van dance en R&B in de mix. De mix, de VFM's Nightwalk. Presentatie radio, Mario Zandvoort. Met onder andere de update. Nightwalk 10, showfacts en U-mixen. But fuck the neighbors, pump up your stereo. N.W. Nightwalk, the on-air dance show, Dancefort FM. Je radio heeft een draai gevonden. Je radio heeft een gevonden. Het verschil is daar. Radio Mario Zandvoort. Radio Zandvoort. From ZFM. But fuck the neighbors. Pump up your stereo. N.W. Nightwalk. The on-air dance show. Dance Fort FM.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 CFM Zandvoort, zaterdagavond een wandeling over het strand... door de duinen en het centrum van Zandvoort. Het is tien uur geweest, tijd voor het tweede uur van de Nightwalk. Dat betekent ook het komende uur. Beetje nieuws, show nieuws, show facts. De party update, wat voor leuke feestjes uitgaan in Zandvoort en Bloemendaal. Het eerste uurtje hadden we de feestjes in Amsterdam en in Haarlem. En het tweede uurtje doen we de feestjes die morgen allemaal te beleven zijn op het strand natuurlijk ook een hoop lekker muziek dit komende uur. Onderweg nog de Jeugd van Tegenwoordig. de eerste uur hadden we ook al een plaats van hun. Nu draaien we de nieuwste. Zometeen de Jeugd van Tegenwoordig met elektrotechniek. Ali B komt nog voorbij en Jesser komt voorbij. Zometeen Nick via Futuring Trust met All About You. Maar als eerste de volgende plaat van Basten. Futuring Ada Lamp. Met een plaatje La Cobra Nigra. De Summer Sin Mix. Een nieuwe plaat. ...is nog een promo, dus of het doorgaans is van een vraag. Maar dan kan je ieder geval zeggen dat je het hier hebt gehoord. Hier op hebben nu Bijzonder goede avond, tot middernacht zijn we bij... ...met het beste van Dance en R&B op de radio. heb voor jou de bioscoop, uh, top 10 van deze week. Op deze week op nummer 10 vinden wij de film Somewhere. B-acteur vervuilt zich tussen zijn playboy buddies en vage vrienden. En zijn 1-jarige dochter brengt hem een nieuwe kijk op zijn leven. Het is een drama en hij is nu te zien in de bioscoop. Op nummer 9 vinden we de King's Speech... De kerstversie koning George VI van Engeland moet zijn vol toespreken. Maar hij heeft een groot probleem. Hij stot op namelijk vreselijk. Hoe dat afgelopen kan je nu zien in de bioscoop. Op nummer 8 deze week de film Hop, een animatiefilm. En die gaat over de paasa's. Hij wordt ouder en doet de zaak over aan zijn zoon. Maar EB heeft eerder uh, op andere plannen met zijn leven. Hij wil namelijk muzikant worden. Op 8 deze week dus de film Hop. Op 7 deze week Just Go With It. Waarin het playboy Adam Santor probleem krijgt al hij de liefde van zijn leven ontmoet. En zijn assistente Jennifer Aniston gaat hem helpen. Nou, het is natuurlijk een, een komedie. Een beetje een romantische komedie. Leuke film. Zeker moeten waard om naar te kijken. Het is niet de wereldwit van Adam Sandler, maar ja, ik heb hem gezien. Ah, hij is best leuk. Op nummer 6 deze week vind ik een film paal. Britse nerds maken roadtrip langs locaties waar aliens gezien zijn. Dan ontmoeten ze... Ook werkelijk een buitenaardse wezen. Een comedy? Zeker moeten moeite waard om er even naartoe te gaan. Op nummer 5 deze week vinden we de World Invasion. Battle Los Angeles. Een groep Amerikaanse mariniers wordt ingezet tegen een gewelddadige inval van buitenaardse wezens. Op nummer 4 deze week: Alle tijd. Paul de Leeuw heeft zijn jongere zus met veel liefde grootgebracht. En nu zijn volwassen is blijkt het hem aan zijn eigen leven te ontbreken. Een dramafilm van Paul de Leeuw, dus op nummer 4 in de bioscoop deze week. En op nummer 3 vinden wij de film Screen 4 alweer. Tien jaar na de laatste slagpartij, lijkt de rust wedergekeerd. Maar als Sydney gespeeld door Neef Campbell, terugkeert, gaat de Ghostface Killer weer op jacht. En dat, doet, uh, dat uh, bezorgt weer een leuke tafereeltjes. Op nummer 2 deze week, Gooise Vrouwen, en in de bioscoopversie van een gelijknamige gelijknamige blazen de vier dames in Parijs stoom af. Om hun zorgen te vergeten, maar of dat lukt, dat is dan nog maar te vragen. En deze week op 1 in de Bioscoop top 10 vinden we de film Rio, een animatie. Een tamme huispappagaai moet zich in Rio zien te redden tussen soortgenoten en vogelhandelaars. En het enige probleem is, hij kan niet vliegen. Ja, dan heb je toch een heel groot probleem. CFM Zandvoort, het beste van Dance en RB hoe je iedere zaterdagavond in de Nightwalk. En over films gesproken. Films in de bioscoop. Ik heb ook voor jou de DVD top 10 van deze week. Op nummer 10 vinden we de film De Eetclub. Rekstel komt in een Filamijk te wonen. En uh, daar komen nogal wat figuurlijke lijken in de kast. Op nummer 9, haar naam was Sarah. De Amerikaanse journaliste ontdekt het aangrijpende verhaal van de Joodse Sarah. Sara uit de, de Tweede Wereldoorlog. Een drama op nummer 9 te willen. Op nummer 8: Mega Twee buitenaardse figuren landen tegelijk op aarde en worden elkaars aardse rivalen. Een animatiefilm. Op nummer 7: een thriller. Inception: een fantastische film. Een kastkraker en vernuftige doordenker met Leonardo DiCaprio als dromen-inbreker. En nummer 6: vinden een film die in Duitsland de laatste tijd veel ophef heeft gemaakt. Nieuw kids stuurbal. De regering wil het dorp van de kids van de kaart vegen. En niemand komt aan Maaskantje en het wordt weer een... Ja, dat wordt heel spannend. En op nummer 5 deze week, Jackass 3D. Nog veel gekkere stunts, nog mooier verveeld. Johnny Knoxville, Steve O en Bam op hun best. Op nummer 4, de Social Network. Wereldvreemde Harvard student. Zonder vrienden richt een vriendennetwerk Facebook op... En ja, Facebook kennen we allemaal. Uiteindelijk wordt hij multi, multi, multi Op nummer 3 vinden we deze week Little Fuckers. Wederom in hilarische toestanden... als Greg Fokker zich gek laat maken door zijn schoonvader. Oftewel, hij wordt omgedoopt tot Godfucker. Op nummer 2 Retired and Extreme Dangerous. Oftewel de film Red, Expion, Bruce Willis... vecht voor zijn leven als de CIA hem uit de weg wil ruimen. En op één... De DVD huur top 10. Harry Potter en de Deadly Harrow part 1. Voldemort lijkt machtiger dan ooit. En Harry moet hem stoppen. Maar hoe? En dat de DVD top 10 in de verhuur. CFM Zandvoort terug naar de muziek. Op de radio. En wat voor muziek hier in de Nightwalk. De jeugd van tegenwoordig zoals ik je beloofd had met... De Elektrotechniek, de opvolger van sterrenstof. En ook Alibé, Jesser en Brownie Dutch onderweg met het nieuwe plaatje Rosamunde Moende 2011. Zaterdagavond. En de and Snide. Night. ZFM's. Nightwalk. Nightwalk Radio. Mario Zandvoort. Radio Mario Zandvoort. Elektrotechniek. Elektrotechniek. Elektrotechniek. Elektrotechniek. Won't this gebeurt wel this? Vaak, is just And I over loud. Probeer to go, it's not open. is over loud. The spanning is so Now I'm stuck, it's all. me, Je kan niet eens bij het knopje gaan. Kom maar met je stekker Techniek is er lekker En we gaan heel lekker zo. Stekker in je mond, hou je bek gewoon. the heat and the Yes, that's niet uit, we willen zoveel zeggen niks, komt naar buiten Yes, hey baby girl, ik ben van de flows Van de hits en de kids en de dikkere shows En als dit niks is, dan weet ik het niet Want ik spreek geen Duits, maar ik ben wel verliefd Competitie, allemaal mannen die dieke Ik vecht mee in de Bundesliga Zij is sexy, ik geef een 16 Rij naar Berlijn, want dan wil ik je echt zien Op volle toeren ik toe naar mijn baby Rosamunda en Hitler de 80s. wel, je maakt me crazy girl, je maakt me crazy Denk me je maakt me crazy Oh, je bent hot Heine blondie, ne snap Ik ben niet van die We Weebert, nee, schat Jij en ik eindracht. Chillen in Frankfurt zij lacht en ik vind het ganz goed Dus ik neem naar de dansvloer scheiße Ze heeft die XL size En ik vind het nice Engels met een Dersaxent Het spijt me Dit is wat ik heb gebied Top over mijn oor Ben ik in daar lieve. We hebben geen ontrede Du komst aus dem paradese En niet een romantise Oh shit Dit kan ik echt niet maken Check die schlager rep niet Hoe Kan ik in godsnaam sexy die praten met die dame, kan niemand met deks vertalen? Ik wil deze mooie vrouw nu meteen. los, al los, al los, al Yes, yes, yes, De zomerse klanken van Ali B, samen met Yesher en Brownie Dutch met Rosamunde 2011. En daarvoor nog meer Nederlands talent. De jeugd van tegenwoordig met elektrotechniek. En we gaan door, want het weer, de tropische temperaturen, richting de 30 graden. Het hele weekend fantastisch weer en ik heb nog de hele week dat het nog mooi blijft. Erg droog voor, het, uh, voor de tijd van het jaar, maar wel lekker. Volgende plaat, hetgene wat jij doet waarschijnlijk als je een dikke jas hebt, dit weer. Zweten en Snoop zit erover. Hij doet het samen met de muziek van David Guetta. Hier is het plaatje. Sweat. Een hete zomer met 4 zon, zee, zandvoort en zomerhit.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 I just won't make you sweat. I wanna make you sweat. I just won't make, make, make you sweat. I just won't make you sweat. I just won't make you sweat.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 Just gonna make you sweat What, what? En daarachteraan deze plaat van Dominica. Dominique moet ik zeggen de Lyon. Tezamen met Burhan G. Met Everything Changes. En ze willen het even tijd voor de party update. W Nightwalk. Party update. En wat voor feestjes hebben we allemaal? Nou, morgen, middag, vanaf twee uur, ben je welkom uh, in de Club vroeger. Dan hebben we het feestjes Sexy on the Beach. Dat is met Dior Sheets, Real El Canario, de Afro Bros, Brian Chandro en Santos, Carlos Barbosa, Miss Sugarware, Paul, Chikarit, Mixstar, MC Prime, MC DJ, Pascal Moreno, Tyrone Campbell, MC Artico. Smart and Irish Dash G-Man International D-Train, Nicky Forget en Geo Live on the mic. Dat is morgenmiddag vanaf 2 uur in Sexy on the Beach in Beach Club Vroeger. Ook morgenmiddag vanaf 4 uur hebben we een feestje in Bloomingdale. Hebben we Nicky Beach? Dat is met Roog. Lina on. Brothers in the Boots. Rick Sound System, Dennis. Helguera en Dominicus. Bloomingdale. Nicky Beach. Morgenmiddag vanaf 4 uur op het strand van Bloemendaal. Nog weer op het strand van Bloemendaal. Morgen het feestje. 18 Hours Festival Pre-Party. dat is uh, locatie Vue Voor de hele BLM 9. Met de line line-up Warren Fellow, Pito, Joe Daniels, Club Sandwich, Plak, Jeff Moore en Bert Jimmick het bekend van linkersoep. Morgen weer vanaf 4 uur ben je welkom in Vue. Op morgen weer vanaf 3 uur Woodstock 69. We hebben Click at the Beach opening party. Met Michel de Hee, Secret Cinema, Remy, Wouter en en Stefano Ricetta. Hoedstok 69, dus vanaf 3 uur morgenmiddag Click at the Beach opening party. En jawel, ik heb het gevonden hoor. Een feestje in Zalvoort. Morgenmiddag, nou nee, morgenmiddag, morgenavond vanaf 6 uur. We hebben Salsa Motion, Salsa Sunday at Mango's. En natuurlijk, waar? restaurant at Mango's. Dat is op de boulevard Bernard, nummer 15, bij Paal 15. En de DJ's zijn DJ Andres en DJ El Chino. Salsa Motion, Salsa Sunday, Ed Mango's morgenmiddag. Uh, morgenavond vanaf 6 uur tot 11 uur in de avond. En tot zover. Een blok met uh, de feestjes in Zandvoort en Bloemendaal. Gaan we terug naar de muziek onderweg? Bad Dido met I've Wrote the Book. I Wrote the Book, maar eerst. De ex-Zandvoort. Tegenwoordig woont hij, geloof ik, in Haarlem. Maar hij doet het heel erg goed. Hij begint aardig door te breken en uh, wie weet binnenkort uh, ook uh, wereldwijd. We hebben het over Alain Clark en zijn laatste verscherende bak, Lady. Je hoort het nu hier op CFM Zandvoort. Good night, holy Showfax. NW Night Logs Showfax. Madonna heeft een leeftijd waarop ze uh, je moeder had kunnen zijn, maar heeft het lichaam wat akelig dicht bij de rug komt van dat van een doorsteek droomvrouw. Van die leeftijd natuurlijk. Toch voelt Mer zich onzeker en vindt ze zichzelf te dik. De reporter van het blad US Weekly. viel bij Kans Stijl achterover toen hij Madonna hoorde over haar gebrek aan zelfvertrouwen. Terwijl je op bovenstaande foto, kan jij niet zien, maar wij wel. Goed moet kijken wie van de twee naar de dochter Lourdes is. Misschien heeft die persoon een bril nodig, maar je ziet het heel duidelijk hoor. Het is ook niet dat Madonna de lijf maar aan het zijn. Ze houdt zich aan een streng macrobiotisch dieet... en volgt een aan makkelingsgrenzen, streng fitnessprogramma. Maar ja, toch complexe, hè? misschien dat ze zich uh, toch haar personal trainer Tracy Anderson maar niet moeten ontslaan want dan, uh, ja, dan was het misschien een stuk beter gegaan. En Adele laat vertellen dat je dat ze een beetje verlegen is uh, als ze op het podium staat maar ze heeft uh, bekendgemaakt dat ze seks wil met Rihanna. Adele steekt het niet onder stoel of bank ze wil seks met Rihanna. De zangeres die eigenlijk hetero is voelde zich betoven door Rihanna sinds haar optreden in de Engelse X-Factor. Adele zegt tegen de Britse tabloid en soms dat ze het helemaal dat helemaal ligt aan Rihanna's prachtige dijen. Daarom voelde ze zich een beetje lesbisch. En ze gaat nog verder. Als Rihanna maar zou willen, dan zou ik het met haar doen. Ze is heerlijk al, dus Adel. Ze zat een broek met krijtstreppa, aan, die trok ze uit. En dan waren ze haar prachtige dijen. Ik zei tegen al mijn vriendinnen, voelen jullie ook een beetje lesbisch uh, nu? Adel is eigenlijk wel de laatste waar we dit van hadden verwacht. Maar toch moeten we haar gelijk geven. Rihanna is op dit moment erg hot. En uh, goed nieuws voor de formatie van O.O. Uh, Gerso. Ze verdienen dan misschien te weinig. Over dat ze 5000 euro hebben gekregen voor O.T. Ro. Maar uh, ja, Barbie, Jokertje, Sniper, Little Princess, Kaboutertje, Matsumatsu en Sterretje kunnen hun winterjassen weer verruilen voor teenslippers. Vandaag, uh, dat was afgelopen week. Afgelopen week. Uh, Kijk hoor, ja, ik heb het van de week allemaal. Afgelopen woensdag, bevrijdingsdag, is het bekendgemaakt dat het de, de derde reeks oo aan, eraan ziet te komen. De bestemming is verder om de badplaats Gersonisos op het Griekse eiland Kreta. De uitzendingen zijn uh, komend najaar op RTL 5 te zien. Het AD schrijft op zijn bronnen: melden dat de zoektocht naar een nieuwe oo OO's is begonnen. dat niet een, uh, maar meerdere HGN's zich bij de zullen voegen. Tijgertje is deze keer niet uitgenodigd, ze stapte al eerder uit de serie en ze zit nog steeds vast. En wat voor iWorks uh, de reden was om de samenwerking te verbreken, want ja mevrouw, heb een abonnementje op het politiebureau? En voor de serie O.O. Gerso kreeg het aangewezen. alleen een gratis vakantie en helemaal geen centen. Het was misschien wel aardig geweest, als we ons allemaal nog wat hadden gegeven. Na het succes van O.O. Gerso, aldus Barbie... Maar het zit er dus niet in. Maar ja, hè, gratis vakantie is ook niet mis natuurlijk. En een nieuwe spectaculaire tour van Britney Spears. De nieuwe tour van Britney Spears wordt naar eigen zeggen. Buiten proporties spectaculair. De wens spreekt de 29-jarige blondine uit in een filmpje op haar website. Haar zevende tour begint op 28 juni en duurt tot 13 augustus. Jammer voor de Nederlandse fans, maar dit keer toert Britney alleen in Noord-Amerika. En ze komt niet naar Europa. Op haar live tour inderdaad. Nee, of haar live tour inderdaad de vorige overtreft, is nog even afwachten. De zangeres krijgt de laatste tijd veel kritiek op haar matige tv optredens Ook beweren boze tongen dat Bertie in haar laatste videoclip Till the World Ends gebruik heeft gemaakt van een stand-in. Bertie zelf reageert nuchter op die beschuldigingen. Bullshit! Zoals ze zo mooi kunnen zeggen. Zie je wel Zandvoort? Zaterdagavond een wandeling over het strand door de duin en het centrum van Zandvoort. En vooral vandaag, je hebt het toch gemerkt. Normaal houden we 11-1. De programmering staan tegenwoordig van 9 tot middernacht. En zometeen van 11 tot 12. Het beste van dance in de mix. Met niemand minder dan Toka Disco. Dan eerst weer even terug naar de muziek hier op de radio. De in hit van Bob Sinclair samen met Raffaella Cara met Parlamor Is uh, ja, in uh, Miami tijdens het uh, dance event is het een grote hit geworden. Daar heeft hij me eigenlijk een beetje uh, gepromoveerd. En hij is deze week ook uh, nieuw binnengekomen in de Nightwalk. 10, op nummer 10 Bob Sinclair met Raffaella Cara met Parlamor. Zie je bij hem zo voort? Twee uurtjes ook weer voorbij. Zometeen een uur lang in de mix hier in de Nightwalk. DJ Toca Disco, ze zou zeggen, blijf luisteren tot aan de andere kant van 11 uur. Holland's number one, number one dance show. Night one, Saturday night. Good evening. This is the Interconnect. I'm Paulijsan. Kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. René van Brakel met het NOS journaal. Het Pentagon heeft delen van vijf videofilmpjes van Osama Bin Laden vrijgegeven. De filmpjes zijn meegenomen bij de inval in het huis in Pakistan. Op de beelden is onder meer te zien hoe Bin Laden naar beelden van zichzelf kijkt op tv. En zijn videoboodschappen repeteert. Die beelden moeten bewijzen dat de man die in Abu Dhabad werd neergeschoten inderdaad Bin Laden was. Volgens de VS was het huis het centrum van waaruit Bin Laden Al-Qaeda bestuurde. In de Syrische kust.